5 uur. Zit van der Linde met het nos Journaal. De politie in Den Haag heeft gisteravond laat 10 jongeren opgepakt omdat ze op straat spullen in brand staken. Dat gebeurde in de wijk Leijenburg. Ook op andere plekken in Den Haag was het onrustig. Zeker één auto ging in vlammen op. In Den Haag is vaker vuurwerk gerelateerde onrust in december. Een demonstratie in Scheveningen gisteravond verliep rustig. Enkele honderden mensen liepen daarmee in een fakkeloptocht om te protesteren tegen het niet doorgaan van grote vreugdevuren dit jaar. Bij een uitgaansgelegenheid in het centrum van Breda is vannacht geschoten. Een discotheek en een café zijn ontruimd. Wat er zich precies heeft afgespeeld binnen is nog onduidelijk. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. BN De Stem schrijft dat het om portiers gaat. De politie heeft inmiddels drie verdachten aan kunnen houden. Turkije heeft een Nederlandse vrouwelijke Syriëganger en haar kind op het vliegtuig gezet naar Nederland. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zegt dat de vrouw eind 2013 naar Syrië reisde. Nu is ze op Schiphol opgepakt en het kind is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De adresgegevens van verschillende beroemde Britten... hebben per ongeluk even online gestaan op de site van de overheid. Het ging om mensen die dit weekend een onderscheiding hebben gekregen van de koningin. Er waren meer dan duizend adressen bij volgens de BBC... onder andere van bekende politici en beroemdheden als Elton John. De lijst heeft volgens de overheid ongeveer een uur online gestaan. Er zijn excuses aangeboden en er wordt een officiële melding gemaakt van het lek. En het weer, het vriest licht op veel plaatsen, mogelijk met mistbanken. Vandaag sluierbewolking, maar ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht.